Met het het dode tal van de twee aanslagen gisteren in de Syrische stad Homs is verdubbeld. Het aantal slachtoffers is opgelopen van zeker 51 naar tenminste 100. De meeste slachtoffers zijn burgers. In Homs ontplofte gisteren twee autobommen in een wijk waar veel alawieten wonen. Dat is een afsplitsing van de Sjiitische islam, waartoe ook president Assad behoort. Het was de dodelijkste aanslag in de stad sinds het begin van de burgeroorlog drie jaar geleden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 In een ziekenhuis in Engeland is de Britse acteur Bob Hoskins overleden. Hij speelde in tientallen speelfilms en tv-series... waaronder het veelgesprezen Pennies from Heaven van Dennis Potter... en Who Framed Roger Rabbit. Voor zijn rol in de film Mona Lisa kreeg hij in 1987 een Oscar-nominatie. Bob Hoskins beëindigde twee jaar geleden zijn carrière... omdat hij leed aan de ziekte van Parkinson. Hij overleed aan een longontsteking, zei zijn manager tegen de BBC. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in het Zeeuwse dorp Rilland 247 verwaarloosde runderen in beslag genomen. De veehouder en eigenaar van de koeien is opgepakt omdat hij niet goed voor zijn koeien zorgde. De NW VWA tikte de veehouder al eerder op de vingers. De runderen bleken geen droge lichtplaats te hebben en veel dieren waren ziek of kreupel. De verwaarloosde koeien worden ondergebracht op een opvangadres.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 In de Randstad vielen ze op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Diemen en Knoop het Watergraafsmeer 2 kilometer. De rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. Een dieselspoor op de A16 Breda-Rotterdam. Daardoor tussen de Moedijkbrug en de Randweg Dordrecht 4 kilometer. De rijstrook is dicht. Verderop vielen aan beide kanten voor de Van Briendoorbrug 5 kilometer. Omdat de brug even heeft opengestaan. Tot zover de verkeers...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 Ja, u denkt natuurlijk, wat ben ik nu terecht gekomen? Nou, u luistert naar de vinyljaren. En <coughs> omdat het internationale jazzdag is vandaag, uh, hebben wij uh, vandaag <coughs> besloten om het hele programma inderdaad aan de jazz te wijden, wijden. Het is dus nog geen zondagmorgen dat u dat denkt, maar het is gewoon woensdagmiddag. En uh, we hebben uh, in de uitzending vandaag dus het Verve Jazzboek. En dat is een box van 10 LP's, waar alleen maar het grootste van het grootste van het grootste uit de historische jazzmuziek in zitten. En uh, nou ja, u heeft al een aantal fantastische dingen gehoord. En er komen er nog een heleboel aan hoor. Echt grote, grote, grote, grote, grote jazzartiesten. Dit was het orkest van Count Basie. En dat nummer, dat heette Die, Die. En u hoorde het aan het begin weer, hè? die man die hoeft maar één toon op piano te spelen en het swingt. Ja, en dan op een gegeven moment een halve wegen doet hij weer even... ping, ping, en ja. dan waf, gaat die band gaat weer verder. Ja. En hij heeft ook zo'n zo zo specifiek eindje meestal. Hè? Van ping, ping, ping. ping. <laughs> Dat is ook typisch hem. Uh, een van de grote natuurlijk. had toen uh, heel veel, in, vooral in het begin van die grote orkesten... Duke Ellington en Count Basie. Nou, dit was Count Basie. Duke Ellington komt na de volgende plaat. Want we gaan eerst weer naar de zangeres. We wisselen het leuk af. We gaan weer naar een, een zangeres die ook voor velen model gestaan heeft. Uh, een van de grote jazz en blues zangeressen die er waren. We hebben onder andere natuurlijk uh, nog gedachten de film Lady Sings the Blues. Waarin Diana Ross op fantastische wijze deze vrouw neerzette. Maar we gaan nu gewoon eventjes uh, luisteren naar het origineel. Billie Holiday. Uh, u weet het, het is niet al te best met haar afgelopen want zij uh, was in de drank, ze was in de drugs het is al, was allemaal niet zo, zo, zo lekker zoals het met haar ging, maar zingen kon ze en wat we van haar gaan horen van Billy Holiday is A Fine Romance A Fine Romance With no kisses A Fine This is, we should be like a couple of hot tomatoes But you're as cold as yesterday's mashed potatoes A fine romance you won't nestle A fine romance you won't wrestle I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance This is a fine road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 no clinches A fine romance With no pinches You're just as hard to land As the illiterates. I haven't got a chance This is a fine Romance well, I can't ja, ze, ze had niet een echte uh, kwalitatief goede zangstem, hè? Nee, maar het, het, het, het sprak een en al emoties eruit. Ja, dat wel. En de, de, de blues, hè? gewoon de echte de, de blues. En nou ja, als je haar levensverhaal een beetje kent... dan weet je ook wel dat dat, dat, dat, dat niet zo fantastisch was. Uh, dat het een erg gelukkig mens was. Billie Holiday was het. Nummer dat hij heet uh, Fine Romance. Um, ja, het is wel leuk allemaal natuurlijk. Maar de volgende artiest die er komt heeft maar op de plaatkant die aan hem toegewezen is maar twee nummers gezet. Het een duurt een kwartier en dan de vijf minuten. <lacht> Geloof ik. Uh, ik heb maar besloten om niet dat nummer van een kwartier te draaien. Want we hebben nog zoveel andere moois. En uh, dan zou je daar bijna niet meer aan toe komen. Of we moeten een uur extra pikken. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is gewoon zonde. Dus we gaan uh, van... Uh, Duke Ellington, want daar heb ik het over... gaan we draaien het nummer The Weary Blues... Hexelijk Duke Ellington was het. En dat nummer dat heet... Very Blues. Even iets uh, tussendoor wat uh, niet zo leuk is. Um, <coughs> Burgernet bericht eventjes. Er wordt een jarig meisje vermist in Zandvoort. Omgeving Lorenzstraat. Ze heeft blond haar. Ze heeft roze crocs aan. Ze heeft een blauwe broek en een shirt met bloemen. En cijfers. Mocht u haar gezien hebben, bel dan nu 0800 0011. Dus een burgernetbericht. Zesjarig meisje wordt vermist in Zandvoort. Omgeving blond haar, roze kroks, blauwe broek en shirt met bloemen en cijfers. Tips, bel nu dus 0800 0011. Nogmaals, 0800 0011. En dat was een bericht van burgernet. We gaan naar Anita O'D. We blijven eigenlijk een beetje bij Duke Ellington, want die schreef het en het heet Take the A-Train. A-Train to to Sugar Hill way up Harlem. In It trains, it trains. Vertel albert Anita O'De ontdekt door drummer Gene Krupa. En uh, toen zij zich van 1941 tot 43 bij zijn orkest aansloot, ontstond <tie> een speciale chemische reactie tussen Anita O'De en de saxofonist van het orkest Roy Eldridge. Voor O'Day, eh, voordat zij met haar solo-carrière begon... zong ze eerst nog bij de big band van Woody Herman, ook geen onbekende. In de jaren 50, 60 en 70 heeft ze diverse uitstekende solo-albums uitgebracht. Dus Anita O'Day, ook geen onbekende in het Verve-label. Nee, duidelijk niet. Um, de volgende man, daar zeiden we vroeger altijd van... je bent niet goed, man, <coughs> maar... <laughs> ja, dat, werd wel maar ja sorry, dat had de muzikanten wel eens meer onder elkaar. Dat ze van die, van die woordgrapjes hadden op artiestennamen. Nou, dat was dus ook zo met de volgende man. Benny Goodman. Ja, clarinetist. Geweldige techniek, ook weer geweldige muzikant. En uh, ik, denk, ik, ik denk dat het een hele oude opname van hem is. Het ja, is voor mij ook allemaal nieuw hoor, dit. Maar het maakt allemaal niet uit. Uh, we gaan het gewoon doen. Benny Goodman, daarvan... Uh, even kijken hoor, waar staat hij? Oh, daar staat hij. Ja, uh, Madhouse heet het nummer. Benny Goodman. Maar dit, hoor. Terug in de tijd. Dat was echt terug in de tijd. Ik denk dat dit voor de oorlog was. Of uh, misschien nou, jaren 40 zou, zou kunnen. Uh, <coughs> maar het is, uh, de, het is gewoon te gek. Madhouse heette het nummer. En dat was uh, Benny Goodman. Met een uh, groot orkest. En we gaan nu weer naar een volgende artiest. Ik hoop dat we ze allemaal halen, Albert John. Nou. Maar we zijn al uh, aardig op weg, hoor. We zitten al op kant 7, uh, geloof ik. Oké. Op kant 10, weet ik veel. Maar in ieder geval, ja, er zijn 20 kanten. Het zijn 10 LP's, dus wat weer. Nou, Maar niet te veel kletsen, dus. We gaan naar Johnny Hodges... Terug naar de saxofoon. Ja, en dat is een meneer die uh, speelt ook weer een stuk van Ellington als ik het goed heb. En uh, dat is in Nederland vooral ook bekend geworden omdat de Millers van Ab de Molenaar in de tijd er een Nederlandse versie van maakte. En dat heette toen het katerliedje. Waarom krijg ik toch weer telkens iedere keer van dat drinken zo'n kater vanaf vandaag geen borrel meer? <laughs> Ruimt ook. Dat was de tekst. Ja, werd gezongen door... Hoe door, heet het? Sennie O'Degas. Sunny D. Werd dat gezongen. Geweldig zanger. Dat heb ik ook kort nog eens een keer ontmoet. Geweldig. Uh, <tie> ja, even kijken. Oh ja, daar zit hij. Ik moest even kijken waar hij zat. Johnny Hodges. Don't get around much anymore. anymore. Ik heb nog een berichtje even over dat burgernet... Ja. wat jij zojuist had. Ja. En we krijgen net het bericht binnen dat... Uh, wij danken u voor de aandacht in verband met de vermissing... van het zesjarige meisje in Zandvoort. Dankzij oplettende deelnemers is het meisje teruggevonden. Oké, okay. is... nou, gelukkig maar. Bericht kunnen we intrekken. Goed, nou, dat is mooi dan dat ze gevonden is. Vrij, blij toe. Want uh, he, het is ja. nooit, nooit leuk als een kind van zes jaar vermis wordt. Goed, Johnny Hodges was dat. Don't get around much anymore. En de volgende is ook weer zo'n legende, moet je zeggen. Gene Krupa. Vooral voor drummers is dat natuurlijk, die man uh, toch ook wel een groot voorbeeld geweest. Uh, we gaan uh, van, uh, van hem gaan we draaien: A Big Noise from Vinetka. Dit is Gene Krupa. was dat. En dat nummer heette Jumping at the Woodhouse. gauw door. Dus we zitten pas voor kont 16. Ik ga gewoon door omvieren. Maar goed. Uh, Lester Young is de volgende artiest die in onze jazzgalerij voorbij komt, dames en heren. Vanwege internationale jazzdag. Hebben wij het album uh, The Verve Jazz Book? Dat zijn tien LP's. Met werkelijk gigantische, mooie, historische jazzopnames erop. En uh, ja, omdat het vandaag Internationale Jazzdag is, dacht ik van. Weet je, we passen ons even aan. Ja, vind ik leuk. En vandaar dat we nu verder gaan met Lester Young. En van hem draaien we Lady Be Good. <laughs> ¶¶ Prachtige historische jazzopnames, hoort u. En dit programma, omdat het Internationale Jazzdag is. En dit was Lester Young. En dat nummer dat heet Lady Be Good. Dat is Maleisië. Oh, daar. Ah, ik moet even op Maleisië kijken wat er nou komt. Want ik uh, ben altijd heel houden. Uh, oh ja, Art Tatum krijgen we nu. Een prachtige pianist. Echt een, een geweldige pianist. Ook weer uh, met een. Met een Fabelachtige techniek. En ook weer een voorbeeld voor heel veel uh, jazzpianisten. Art Tatum dus. En uh, van hem gaan we draaien: The Moon is Low. Autodidact, dat wil zeggen dat hij zichzelf eh, het pianospel eh, eigen gemaakt heeft. En eh, dat is misschien ook wel zo handig. Want als je autodidact bent, dan word je niet beïnvloed door leraren die zeggen dat het zo moet en dat het zo moet en dat het zo moet. Dan doe je, je ontwikkelt het zelf. En eh, ja, dan, dan heb je dus gelijk eh, je eigen stijl te pakken. Dat is misschien wel heel erg leuk. Art Tatum. We gaan naar een andere grootheid. Ik schiet een beetje op, want uh, ik heb nog een paar grootheden voor u uh, klaarstaan. En uh, wat zei ik nou net jullie gingen doen, Albert Charlie Parker. Oh ja, Charlie Parker zei ik. <laughs> ja, ik zat even te twijfelen of het nou Art Blakey was of Charlie Parker. Charlie Parker, I get a kick out of you. Hier komt to De view was Bill, was uh, Charlie Parker, was dat ja ik wel weer Bill Evans. Sorry, dat kan nee, ja. natuurlijk niet. Um, ja Charlie Parker. Ik denk dat we een beetje aan de laatste toe zijn. Dat zou jammer zijn. Dan halen we net Jill, Jill, Dizzy Gillespie halen we niet. Met zijn met zijn, uh, met zijn mooie kikkerwangen, met zijn kikkerwangen. Ah, misschien ook wel hoor. Ik weet niet hoe lang dit nu precies duurt. Uh, maar dit is ook wel weer mooi, want dit is wel een beetje toepasselijk op vandaag en nou weet ik alleen en het is een beetje toepasselijk op vandaag omdat de titel van het nummer is here's that rainy day en uh, dat is dus van uh, uh, van wie ook weer? Bill Evans uh, ja van Bill Evans ja dacht ik ja, ja nee ja, oké okay. Roekhouding was... klopt <laughs> ik zat even te <laughs> zoeken <laughs> oké okay. Bill Evans here's that rainy day Nemen. Het is niet anders. Het we erop weer op voor vandaag. jaren. We luisteren naar Bill Evans als laatste. En dat nummer, dat heet... Uh, uh, Here's That Rainy Day. We gaan er de... snel uit. Albert Jan, bedankt. Ja. En uh, het was internationale jazzdag. Dus hadden we uh, vandaag de FURF Jazzbook. Heel klein stukje Jesse gillespie nog. Maar niet veel, want uh, we hebben nog maar 10 seconden. <lacht>